In 2010 al 20 jaar live We Met nu de muziekboulevard Maar zo... Like your own, you could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body body yeah. out of sight. She does a two-step and a tongue drop. she does a cabbage patch and the bus stop. But she like electro, electro she love hip, hip hop, she like the reggae, she feel punk rock, she, she rock. like samba and the mambo, she like to break dance and calypso. Get a little crazy, get, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy crazy. Uh,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 Everybody, all like right, this. 2010 al 20 jaar Een zee van muziek En een golf van informatie ZFM Unchame my heart Baby Let me be Cause you don't care Well please Set me free, mm -hmm. unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you.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 The lente. Well are you done, done, me and you bed? I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I've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 Take it right to be loved, Love, love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 Al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear it! En jij bent erbij. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia gli spaghetti a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 Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero, un'Italia che non si spaventa, con la crema da barbalamenta.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 vero Italiano vero. You say I love you boy. But I know you lie, I trust you all the same. I don't know why. Zfm. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Live. Yes. Dit is 20 jaar ZFM.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 Bij de onthulling waren ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima nabestaanden en slachtoffers van het drama aanwezig. Gisteren hield de politie in Apeldoorn een man aan in verband met de herdenking van vanmiddag, waar hij precies van wordt verdacht, wil de politie niet zeggen. SBS-journalist Alberto Stegeman is door de rechtbank op Schiphol veroordeeld tot een boete van 1740 euro. Dit omdat hij voor zijn programma Undercover in Nederland een KLM-pas heeft vervalst en meerdere keren verboden gebied op Schiphol en Schiphol-Oost binnenging. Het Openbaar Ministerie legde hem daarvoor een boete op, maar Stegeman weigerde te betalen. De rechter erkent dat Stegeman een misstand aan de kaak wilde stellen... maar vindt dat hij te ver is gegaan onder meer door twee misdrijven te plegen... en drie overtredingen te begaan. Stegeman is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep. Uiterlijk in april 2013 mogen vliegtuigpassagiers in de EU... weer vloeistoffen meenemen in hun handbagage. Op alle luchthavens komen, komt apparatuur om bagage op gevaarlijke vloeistoffen te controleren. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Sinds november 2006 geldt er een verbod op het meenemen van vloeistoffen in verpakkingen groter dan 100 milliliter. Dat gebeurde nadat in Engeland in augustus van dat jaar terreuraanslagen met vloeistoffen waren voorkomen. Het vloeistofverbod geldt als een van de grootste ergernissen van vliegtuigpassagiers. Het weer vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Koning in de dag start bewolkt in de middag zonnige periode.